Staatssecretaris Zijlstrij wil de boete voor trage studenten... komend studiejaar laten ingaan. Volgens de SGP wordt dan de rechtsbescherming te veel losgelaten... als ook huidige studenten worden getroffen. Ze worden er namelijk door overvallen... en kunnen weinig meer doen om eraan te ontkomen. De SGP wil een overgangsregeling... maar daar lijkt het kabinet niet voor te voelen.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, u hoorde het net al. Het is 5 april geworden. Precies over een jaar gaat in Venlo de Floriade van start. Het is voor het eerst dat deze wereldtuinbouw-tentoonstelling... buiten de Randstad wordt gehouden. Tien jaar geleden was de Floriade in de Haarlemmermeer. De decennia daarvoor in Den Haag en Zoetermeer. Eh, Amsterdam, twee keer zelfs in Amsterdam. En een keer in Rotterdam. Om de tien jaar wordt die Floriade gehouden. En in Venlo zijn ze er al een hele tijd mee bezig. Het park wordt aangelegd door advies- en ingenieursonderneming Arcadis. En dat gebeurt op een hele bijzondere manier... waarbij veel aandacht wordt besteed aan duurzaamheid. Er wordt gebouwd volgens het zogenaamde cradle-to-cradle-principe. In het Nederlands vertaald als afval is voedsel. gast in Casaluna vannacht Peter Lobbezo projectdirecteur bij Arcades, verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het Floriade-terrein. Uh, wij gaan in deze uitzending zo meteen een beetje bladeren door de website van de Floriade. En als u achter de computer zit, dan kunt u dus mooi met ons meekijken. En dan wijs ik u meteen ook even op onze eigen website, die van Casa Luna dus. Casaluna dus. Casaluna.ncrv.nl Daar kunt u van alles over onze uitzendingen vinden. En uh, daar is morgenochtend ook al het gesprek met Peter Lobbezo terug te vinden. Dus uh, mocht u het vandaag niet helemaal redden, dan kunt u het morgenochtend gewoon alsnog afluisteren. Peter Loppenzo, welkom in Kasteluna. Ja, goeie avond. Uh, hoe, hoe ver zijn jullie al met het Floriade terrein en de gebouwen die erop moeten komen? Ja, we zijn, uh, we zijn heel ver. We zijn heel ver. Daar uh, ligt nog, uh, nog wel een hele opgave voor ons, maar daar hebben we ook nog een heel jaar voor natuurlijk. Maar je zou kunnen zeggen dat uh, de hele basisinfrastructuur, de dus onder- en bovengrondse infrastructuur, maar ook de hele terreininrichting en de contouren daarvan, die zijn al uh, heel goed zichtbaar. En de gebouwen moeten er nog... Komen voor een groot deel? Ja, de gebouwen voor zover het vastgoed is, is volop in aanbouw. Dat is ook duidelijk te zien. Als je over de A73 langs de locatie rijdt... dan zie je daar het Innova-complex, de Innova-toren in aanbouw. Ja. En het Hoe zelf... hoog is die al? Een meter of veertig op dit moment. En dat zal een 70 meter worden. Je ziet dan ook Villa Flora, dat is een... Ja, eigenlijk een duurzaamheidsicoon. Uh, een, een, een gebouw waarin hoogwaardige duurzaamheidstechnologie wordt ondergebracht. En dat is ook volop, uh, volop in aanbouw. Ja, dus dat, je kunt al goed zien dat er wat komt. En, en die toren die is dus nu halverwege zo'n beetje. Die is iets over de helft. Ja. ja. En, en dat wordt echt de blikvanger hè, van, uh, van dat terrein. Ja, ja, die is niet te missen. Als je, als je over de a 370 rijdt, dan, uh, dan is dat eigenlijk de eerste, de eerste aanblik. Ja. Wanneer zijn jullie begonnen met plannen maken? Uh, nou, de allereerste plannen die dateren toch van, ik denk zo, 2006, 2005, 2006. Uh, toen, uh, zeg maar, de eerste, de eerste houtskoolstrepen uh, op papier uh, kwamen. Uh, maar in 2007 hebben we daar echt, uh, echt op doorgepakt. Toen, uh, toen is, zeg maar, het hele concept van het basispark, zoals we nu aan het bouwen zijn, is, uh, is tot stand gekomen. En wanneer is besloten dat het naar Venlo zou gaan, eigenlijk? De, de toewijzing van de Floriade naar Venlo is gekomen in december 2004. Mm. En daarvoor waren jullie er nog niet bij betrokken? Dus bij de... Jawel hoor. Ja, Arcades is al uh, eigenlijk van meter van betrokken ook bij, deze, bij deze Floriade. Um, we hebben ook meegeholpen met het opstellen van het, uh, van het bidboek. Dus dat is zeg maar een, een kwalificatie... Uh, op basis waarvan zo'n regio of een stad zich uh, kwalificeert voor die, voor die Floriade. Ja. En uh, El heeft, uh, heeft dat samen met de regio in, in 2003, 2004 opgesteld. En dat heeft dus geleid tot uh, de toewijzing van de Floriade ja. in december. Maar de concurrenten hadden zich allemaal teruggetrokken, toch? Ja, uh, dat klopt. Dat klopt. <laughs> het was een die hele lastige overwinning. Uiteindelijk uh, is alleen de regio Venlo overgebleven. Ja. Ja. Uh, nou heb je vaak bij die Olympische Spelen en wereldkampioenschappen voetbal en zo dat die stadions maar net op tijd klaar zijn. Uh, gaan jullie het ruim op tijd redden? Ja, als we volgens onze planning blijven werken, en dat zijn we natuurlijk van plan... dan, uh, dan is het niet he heel ruim op tijd, maar dan is het gewoon, <laughs> gewoon prima op tijd. Dan is het uh, gewoon op tijd, ja. Zullen wij eens even onze glazen meenemen en even naar de computer lopen... Ja. die hier ook in Kazeloener staat? Ja. Want dan kunnen wij mooi een, een soort virtuele tour over dat Floriade-terrein maken. Um, ja, misschien, want het is maar één keer in de tien jaar, hè. Dus er zijn uh, vast mensen die nog nooit naar een Floriade geweest zijn. Wat, wat gebeurt er eigenlijk allemaal op de Floriade? Um, ja, er gebeurt van alles nog wat op, uh, op een Floriade. Uh, de, vo de vorige edities van de Floriade waren vooral producttentoonstellingen. Uh, eigenlijk opgezet om de producten van de Nederlandse tuinbouw... onder de, onder de aandacht te brengen van, van, de, van de mensen... maar ook in de, in de internationale context. Uh, de Floriade van 2012 zal uh, behalve dat ook vooral een, een, een beleving zijn, een, een experience, zoals het ook al wordt genoemd. Dat is dat leuker voor het publiek? Uh, ja, ja. Uh, moet je je voorstellen dat er, dat er natuurlijk veel concurrentie is... van, van pretparken, van andere uh, evenementen. En uh, uh, de, het is belangrijk om de mensen meer te bieden... dan alleen maar naar producten kijken. Dus het gaat, uh, het gaat vooral ook om het, om het beleven. En daarom is het thema van die Floriade ook Living Nature. En Living Nature dat heeft eigenlijk twee Twee componenten, twee kanten in zich. Aan de ene kant is het de levende natuur. Ja. steeds die, die producten van de groene sector, die producten van de tuinbouw. Maar aan de andere kant is het ook uh, de natuur beleven. En daar komt, uh, ja, daar komt die belevingscomponent, die experience component... heel, heel nadrukkelijk ja. naar voren. Dus het is ook proeven, ruiken, meedoen aan het, uh, aan het event. Ja, het, het park wordt 66 hectare groot, zie ik hier op de website. En dat ja. ligt ergens op een kruispunt van twee snelwegen. Ja, het ligt vlakbij uh, het kruispunt van de A73 met de A67. Dat klinkt alweer niet heel erg, natuurlijk. Uh, nou ja, uh, het ligt in ieder geval heel, heel strategisch uh, op, dat, op dat kruispunt. Het ligt uh, ongeveer halverwege de Randstad en, en het Roergebied. <clears throat> dus dat betekent dat het, uh, dat het uit verschillende richtingen goed te bereiken is. Goed, goed aan te reizen is. Uh, en ja, het is gewoon een gegeven dat, uh, dat veel bezoekers met de auto zullen komen. Ja. Um, dus je kunt er makkelijk komen in ieder geval? Het is goed bereikbaar. Er wordt natuurlijk ook heel veel aandacht besteed aan, uh, aan andere vormen van, uh, van vervoer. Openbaar vervoer, de trein, bus en ook langzaam vervoer natuurlijk. Ja. Nou, uh, heb je dat het terrein, dus van die 66 hectare... en dan zie ik hier als ik naar de website ga allemaal verschillende thema's. En Dat zijn een soort uh, themaparkjes, hè? kleine parken. Bestaat dat nou uit vijf verschillende parken, klopt dat? Uh, het, is, uh, het is één, één samenhangend uh, park, maar uh, met vijf verschillende themavelden... En die vijf verschillende themavelden, die hebben een, een eigen identiteit, een eigen verschijning. En uh, ja, onze, onze landschapsontwerper uh, John Bone is er eigenlijk heel goed in geslaagd om, uh, om die uh, vijf kernthema's van de Floriade ook ruimtelijk onder te brengen in dat terrein. Het zijn, het zijn eigenlijk vijf kamers, vijf open kamers in een bosrijke omgeving die ieder hun eigen identiteit, hun eigen uitstraling hebben. Ja, en hebben jullie dan voor al die terreinen... heel veel bomen moeten omhakken om, om ruimte te maken? Nee, nee we, hebben, we hebben niet of nauwelijks uh, bomen hoeven om te hakken. Uh, omdat uh, de open delen hè, die tussen dat bosperceel in liggen, dat, dat, is de, dat zijn de voormalige akkers van de boer ja. die daar zijn bedrijf had. En uh, die, die open delen die waren heel erg geschikt... ook qua verhouding en qua oppervlakte... Om daar zo'n themaveld in te realiseren. Ja, en dan heb je bijvoorbeeld hier, zie ik. Relax and heal. Ja. En dan krijg je daar de kleurige stad. De feel-good garden. Je ja. kan daar lekker ontspannen en je kan er ook eten. Er is ook een restaurant volgens ja. mij. Overal is een restaurant. Ja, ieder themaveld heeft een, heeft een restaurant. En wat ja. gebeurt daar dan, bij dat relax and heal? Nou, uh, relax and heal, uh, dat, is, dat is de thematiek die, uh, die ingaat op. Uh, uh, of eigenlijk de, de, het belang laat zien, de betekenis laat zien van. Van, van de tuinbouw op, uh, op welzijn, op welbevinden. Zowel ja. mentaal als, als uh, lichamelijk. En dan moet je bijvoorbeeld inderdaad denken aan dit soort, uh, aan dit soort voorbeelden. Feel good guarding, ongetwijfeld oh, lekkere dingen. Dan is er de uh, Green Engine. Ja. ja, de Green Engine, dat, uh, dat is een meer, zou ik kunnen zeggen, wat meer uh, uh, industrieel georiënteerd. Uh, de, de, de tuinbouw uh, levert uiteraard tuinbouwproducten, maar uh, levert ook Groene, uh, groene energie. In Venlo heb je bijvoorbeeld al een, een tomatenkast... die uh, behalve tomaten ook groene uh, energie levert... in de vorm van restwarmte aan een zorginstelling. Nou, Dat is een voorbeeld wat we, wat we op dit themaveld... ook sterk naar voren wil, willen laten komen. Dus dat die tuinbouw door, door innovaties en, en door ontwikkelingen... niet alleen uh, de primaire tuinbouwproducten levert... maar daar ook uh, groene uh, energie bij ja. levert. Dus duurzaamheid is heel belangrijk op deze Floriade. Ja. Dat blijkt ook heel erg dus bij die Green Engine. Ja. Er staat ook een van de, van de belangrijkste gebouwen van die Floriade. gebouw dat ook gewoon blijft staan, hè, dat daarna gewoon een functie houdt. Ja. Dat is Villa Flora. Ja. Ja. Dat, dat is heel veel glas. Ja, Villa Flora is een, is een heel bijzonder gebouw. Uh, niet alleen door zijn architectuur, dat natuurlijk ook. Uh, als je het zo ziet. Uh, met die schaaldelen boven op het dak. Uh, maar het is ook een, een icoon van duurzaamheid. Uh, het is een gebouw met heel veel hoogwaardige uh, technologie op het gebied van duurzaamheid. Denk aan, uh, aan, aan zonne-energie, maar ook aan warmte-koude uh, opslag. Uh, Wat is dat? Biovarmingsopslag? Bio nou, dat is dat je, dat je uh, zomers restwarmte uh, in de grond stopt, ja? het grond, aan het grondwater zeg maar, toevertrouwd. Dus als je een gebouw wil koelen, haal je de warmte eruit, die stop je in de bodem. En, uh, en svinters, als je het koud hebt, dan haal je hem weer boven... om je, om je gebouw mee te verwarmen. En dan gaat er nooit wat verloren? Uh, dus of weinig? Be weinig, ja, ja. weinig. En wat zei je daarna? daarna? Biovergisting. Bio dus, dus dat je uit, uit afval, van groen afval, dat je daar uh, gassen uithaalt... waar je ook weer energie uh, uit kan halen. Ja, want ik vertelde het aan het begin al... er wordt gebouwd volgens dat cradle-to-cradle-principe. Ja. Kun je nog even kort uitleggen waar dat voor staat? Ja. Uh, ja, we bouwen eigenlijk uh, aan de hand van, uh, van de zogenaamde Venlo-principes. Mm. En de Venlo-principes zijn op hun beurt geïnspireerd... door, dat, door die cradle-to-cradle-filosofie. En die staat eigenlijk voor, zoals ik het dan maar altijd uitdruk... Uh, het, het, het radicaal denken in termen van kringlopen. Uh, en het gaat er eigenlijk om dat je... Uh, als je bijvoorbeeld grondstoffen gebruikt voor een product... dat je die, uh, dat je die grondstoffen zodanig toepast dat je ze altijd in een bruikbare vorm opnieuw kunt gebruiken voor een nieuw product. Leg dat even Nou, uit. Voor, al, al, dan laat ik een voorbeeld noemen. Wij, ja. uh, wij passen bijvoorbeeld gresbuizen toe in ons, uh, in ons uh, Floriadepark. Gresbuizen, uh, dat zijn rioolbuizen voor ja. het rioolstelsel. Die zijn niet gemaakt van PVC, ook niet gemaakt van beton. Maar die zijn gemaakt van gres. En dat is een, een keramisch materiaal, een gebakken materiaal. Ja. Gebakken klei zou je bij wijze van spreken kunnen zeggen. En het voordeel daarvan is dat je, uh, als je aan het eind bent van, van de levensduur van, van zo'n buis... dat je die buis kunt vergruizen, kunt vermalen. En dat je het product wat je dan hebt... opnieuw kunt gebruiken en kunt verwerken tot, tot keramisch materiaal. Bijvoorbeeld weer zo'n ja, buis. Maar dat is recycling, of niet? Dat is een, een vorm van, van ja, recycling. Uh, en, en die cradle-to-cradle-filosofie is, is heel erg daarop georiënteerd. Op het, uh, op het uh, gesloten houden van, van, van ja. kringlopen. En dat nou begreep ik... Van, van die mensen die er ooit eens mee begonnen zijn, hoe heten ze ook alweer, uh, William McDonough, dus een Amerikaanse architect en Michael is dus een Duitse chemicus. Dat ja. dit niet alleen maar recycling is, maar dat het een soort van upcycling is. Dat je. Wat, dat, wat ik dan begreep, is dat bij recycling het product dat daarna komt altijd een lagere status heeft dan het eerst. Dus zeg maar dat je eerst een boek hebt en vervolgens een krant en daarna toiletpapier. Ja. En dat, dat hier de, de producten evenveel kwaliteit ja. houden. Nou, dat is, dat is in ieder geval wel het streven. Dus, uh, dus ja, wat je noemt is eigenlijk downcycling. Dat ja. is dat je het, het product wel opnieuw gebruikt, maar dan in een laagwaardiger kwaliteit. En het gaat erom dat je het op zijn minst recycelt. Dus ja. dat je het in diezelfde kwaliteit behoudt in die kringloop. Ja, het mooiste is dat je het kunt, kunt, kunt upcyclen. Ja. Uh, is daar een voorbeeld van te noemen, van upcycling? Uh, nou, daar, zou ik, daar <lacht> zou, zou ik zo gauw geen voorbeeld, uh, geen voorbeeld van weten. Ja, nee. maar, ik ook niet. Ik, we, we, we zeggen ook, je. Uh, je moet die cradle-to-cradle -cradle filosofie ook nu, nu gaan ontwikkelen. Dus we zijn lang blij uh, als, we, als we gewoon goede recycling uh, uh, kunnen toepassen. Ja. Maar hoe, hoe doe je dat dan bijvoorbeeld in zo'n gebouw als die Villa Flora? Want er zit heel veel glas in. Kun je dat ook... Uh, ja, glas is, uh, glas is natuurlijk ook een is typisch zo'n product... Wat, uh, wat opnieuw gebruikt uh, kan worden, uh, vele, vele malen. Uh, daar is wel relatief veel energie voor nodig, uh, maar... De cradle-to-cradle -cradle filosofie gaat ervan uit dat de zon een uh, onuitputtelijke bron van energie is. Dus als je die op een, op een uh, effectieve manier weet in te zetten, uh, dan heb je natuurlijk een hele belangrijke stap gezet. Ja. Goed, we gaan er eens even verder kijken. Dus dat cradle-to-cradle -cradle principe wordt dan gebruikt, zoveel mogelijk recycling. Uh, is dat moeilijk eigenlijk? Of hebben jullie vaak uh, gedacht al in de afgelopen jaren van, shit, hadden we dat nou maar niet bedacht? Nou, het is, het, is, het is natuurlijk moeilijk. In die zin, er is geen handboek. Dus toen wij begonnen een paar jaar geleden met de, met de ontwikkeling van het Floriadepark... toen was de opgave om dat te doen volgens die Venlo-principes... en geïnspireerd door de cradle-to-cradle-filosofie. Maar er is niet een handboek met, met standaard oplossingen. Dus eigenlijk moet je, en dat was ook, werd ook onderdeel van onze opgave... oplossingen mee gaan ontwikkelen... terwijl je het park nog aan het bouwen bent en aan het ontwerpen bent... En wij hebben eigenlijk ook ontdekt dat, je, dat, je, uh, dat heel belangrijk is dat je uh, de totale keten van, van toeleveranciers en afnemers, dat je die betrekt in dat denken. Ja. Iedereen moet mee? Iedereen moet mee. Want als ze niet mee willen, dan gaan ze eruit? Nou ja, uh, dan, dan, uh, dan loop je vast. Je moet, uh, je moet dat uh, doen uh, met alle schakels in die keten. Ja, en dat, dan, dat gebeurt ook. Dat, dat gebeurt ook. En uh, wat nu zo, zo mooi is aan die Floriade van 2012... Dat is dat het, dat het een, zeg maar de, de steen in de vijver is. En dat je merkt dat toeleveranciers en afnemers... ook in, uh, in die termen van cradle to cradle mee gaan denken. En ook daadwerkelijk met nieuwe producten komen, met innovaties komen. En uh, die, die zijn er dan misschien nog niet helemaal. Maar het zijn echt hele goede stappen op weg... naar zo'n, noem het maar, kringlooptoekomst. En is dit nou echt een uniek... Experiment. Is dit nog nooit vertoond in Nederland... dat zo'n groot terrein met al die gebouwen volgens deze methode wordt gebouwd? Uh, ja, dat is, dat is uniek. Uh, natuurlijk kennen we wel het, het duurzaam bouwen al uh, geruime tijd in Nederland. Uh, maar dat je het op deze manier doet, dus dat je ook de, de infrastructuur erin betrekt... dat je het hele landschapsontwerp uh, ook opzet vanuit die cradle-to-cradle-filosofie... Ja, dat is, uh, dat is wel nieuw, ja. maar, maar hoe doe je dat met, een landschaps, uh, met, met landschapsarchitectuur dan? Met landschapsarchitectuur uh, is het zo dat je, dat je zo'n zo locatie... Uh, dat je die analyseert, ja. kijkt welke kwaliteiten heb ik hier... Die, uh, welke eigenschappen heeft deze locatie... welke ontstaansgeschiedenis heeft die locatie... en, en hoe kan ik nu uh, die, die eigenschappen en die kwaliteiten van die locatie... hoe kan ik die nou niet alleen maar respecteren... maar hoe kan ik ze ook inzetten... Als, als input voor mijn ontwerpopgave. En uh, daar is uh, onze, onze landschapsontwerper John Boon erg goed in geslaagd. Ja. Om, uh, om, om al die elementen uh, die in dat terrein uh, zitten, om die ook niet als afval te zien, hè, maar ja. als input voor een, voor een nieuw ontwerp. Dus je hebt een stuk terrein en daar ligt misschien wat water ergens en staan bomen en zo. En dat laat je dan zoveel mogelijk intact? Ja, of, of je herstelt het. We hebben bijvoorbeeld, misschien wel een aardig voorbeeld om even te noemen... we hebben een, een, een historische wegenstructuur over ons terrein heen. Als je een kaart pakt uit, uit 17 zoveel, dan zie je al die wegenstructuur. Ja. En die wegen die werden bijvoorbeeld gekenmerkt... doordat er aan weerszijden eiken stonden, bijvoorbeeld. Nou, in de loop van de tijd zijn die eiken dan verdwenen... omdat ja, dat, dat terrein op een andere manier werd gebruikt... Um, en wat wij dus nu gedaan hebben, dat is uh, stukken van die, van die weg weer herstellen. Weer aanplanten ook met, met die eiken. Um, om in ieder geval weer iets van die eigenheid van die locatie ja. terug te brengen. Ja. En, en, en het idee is dus om zoveel mogelijk bomen te laten staan. En als er ergens een, een klein watertje is om dat te gebruiken. Want er is ook water in dat terrein. Ja, ja. Er is ook water in het terrein. Uh, dat water dat is gepositioneerd op een plek waar het uh, zeg maar van oudsher ook het, het meest logisch was. Een beetje een moerasachtige zone aan de rand van het, uh, van het, van het terrein... waar nu ook een beek, een beek loopt uh, al, overigens. Um, en daar, daar is dan het, het wel bewust is die plek gekozen om dat water daar te, te positioneren. Ja. En dat is ook eigenlijk een beetje dat cradle-to-cradle... Dat is, Principe, dat is vanuit, vanuit die cradle-to-cradle -cradle filosofie ingegeven. Ja. ja. we gaan even naar een ander terreintje, dat is ja. uh, education and innovation. Daar zit een of ander prachtig gebouw. Ik weet niet, uh, want die gebouwen zelf die daarop staan, die worden dan weer uitbesteed hè, aan andere. Ja, dat zijn, uh, dat zijn de zogenoemde inzendingen. Uh, dus dat zijn exposanten, uh, dat kunnen bedrijven zijn <coughs> uit Nederland, dat kunnen buitenlandse uh, instanties zijn of, of landen die, uh, die allemaal op hun. Wijzen een, ja, een expositie bijdragen op die Floriade. En er is dan een gebouw dat heet uh, De Kiem, geloof ik. Of uh, My Green World staat er ook bij. Ja, heel. Ik kan niet eens beschrijven. Hoe zou je dat nou beschrijven? Het is een soort eivormig gebouw. Ja, dan... met, nou ja, met, met andere. Ja. Ga, ga maar kijken, zou ik zeggen. Ja. <laughs> uh, dus het, op- en education en innovatie Daar wordt uh, van alles uh, uh, vertoond dat het heel leerzaam is. Ja, nou, uh, uh, op het themaveld uh, education en innovation uh, willen we vooral. De, de innovatie van de, van de tuinbouwsector uh, laten zien. Uh, en daar gaat het ook om, zeg maar, de, om de kennis. De kennisontwikkeling die nodig is voor die innovatie. Kennis doorontwikkeling om, om, om, ja, om, om stappen verder uh, te komen. Uh, en, en de kennisdeling. Dan heb je het ook over onderwijs bijvoorbeeld. Ja. Dat is de thematiek die, die daar speelt. Een beetje een saai veldje? Nee, helemaal <laughs> niet. Helemaal niet. Nee. Ik, uh, um, het is. Het is het, I het heeft zijn eigenheid. En uh, uh, op dit themaveld komen bijvoorbeeld uh, een drietal kasgebouwen. Ja. Uh, waaronder een, een restaurant, maar oh. ook een, een smaakkas voor oh. de, de groente- en fruitsector. Dat is wel niet zaai. dat kan iedereen gewoon proeven. Ja, Hoi, ja. ja. ja. Gaan Ga naar de volgende. In een uh, environment. Dat is ook een heel mooi gebouw: een tuinbouwpaviljoen. Een soort, een soort lotusbloem lijkt het wel. Nou, ja, ja, vanuit beetje ja, ja. ja, nou, dit is, dat is het. Uh, dat is het uh, Paviljoen van de van de NTR, de uh, Tuinbouwraad, die als een als een gastheer midden op het uh, op het terrein uh, staat. Uh, environment is uh, is het themaveld waar uh, waar we vooral de de betekenis van van het groen willen laten zien op de kwaliteit van van wonen en werken. Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van uh, van groene daken. Ja. Uh, groen. Op, dus met zonne. Nee, begroeide daken. Oh, oh ja. Wat een gunstige invloed heeft op de waterhuishouding in stedelijk gebied. Wat ook een gunstige invloed heeft op binnenklimaat in gebouwen. En wat, wat als, als afgeleide voordeel ook weer leidt tot bijvoorbeeld energiebesparing in gebouwen. Ja, ja. Dus het is, het, het is de betekenis van het groen voor de kwaliteit van wonen en werken. Ja, want er worden ook allemaal tuintjes ingericht door, door, door tuinarchitecten. Ja. Die krijgen allemaal een stukje grond toegewezen en die kunnen daarbij doen wat ze willen. Dan gaan we nog even naar de laatste, dat is de World Show Stage. Daar zie je ook een boulevard, hè? Het is, het, je kan er ook lekker flaneren over de ja, Floriade. Ja. ja, de World Show Stage is, uh, is, is het, het toneel, het podium van de Floriade... zou je kunnen zeggen, ook letterlijk. Op de achtergrond zie je daar ook een, een theaterheuvel liggen... die uh, geschikt is voor, uh, voor ongeveer duizend toeschouwers... die daar kunnen genieten van voorstellingen. En inderdaad, die boulevard, ja, dat, is, uh, dat is een heel mooi gedeelte... Waar, waar het prevenement straks ook langskomt. Dus oh. Waar je allerlei hapjes kunt, kunt kopen en, en kunt genieten. Ja, en er is een, een Indonesië deel, er is een rozentuin. Ja. En, en er is een ja. theaterheuvel, want er komen heel veel voorstellingen ook. Ja, ja er is een hele, een hele programmering op, op, op sowieso over de hele Floriade. Maar in het bijzonder natuurlijk ook uh, in het uh, podium uh, bij de theaterheuvel. De theater, ja. En uh, ja, er zullen allerlei uh, voorstellingen zijn en, en uh, producties. Ja, nou, nou uh, kan ik me voorstellen, er, er, er zijn dus allemaal mensen bij elkaar geweest die, bedachten van, die bedacht hebben van uh, hoe gaan we dat allemaal aanpakken. Er komt ook mm -hmm. een kabelbaan. Hoe wordt dat nou verzonnen? Want dat is dan een extra attractie, dachten jullie? Ja. Er moet nog net iets bij om het iets leuker en aantrekkelijker te maken. Ja, ja de kabelbaan is natuurlijk ook echt een eye catcher. En uh, dat is ook gewoon leuk. Ja. Um, en het voordeel van die kabelbaan is dat je uh, vanaf uh, 16 april... uit mijn hoofd gesproken... Uh, kun je ook al komen kijken naar het bouwen van de Floriade. Uh, um, dus dus je, is nu al? Dus binnenkort? Binnenkort, over, over twee weken. Ja. Ja. En, maar, maar wie verzint zoiets? Uh, doen... dat, uh, dat, is, uh, dat, ja, dat ontstaat op een gegeven moment in zo'n zo projectteam. Uh, in dit geval is het ook een nadrukkelijke wens uh, van onze opdrachtgever... van Floriade BV geweest... om um, uh, ja, Om daar een, een kabelbaan te hebben. Dus je de boel ook een beetje van boven kan bekijken. Ja, en, uh, ja, lekker makkelijk wil, van de ene plek. Ik vind het wel leuk om te vertellen: die rozentuin die, die je daar ziet, ja. die, uh, die zie je dan ook letterlijk vanuit de lucht. Dus die kabelbaan gaat, gaat er overheen. Ja. En uh, dit is een ontwerp dat is geïnspireerd door, een, door een, zeg maar een kunstwerk, door een schilderij. En dat is vertaald in, in een rozentuin. En je kunt, dat, uh, je kunt het ook als een soort schilderij van bovenaf bekijken. Ja, mooi. Goed, we gaan even wat uh, muziek beluisteren. En dan wil ik daarna nog even met jou praten over die uh, Venlo-principes. Ja. Uh, dat kunnen we er nog wel een paar van noemen, die hebben we nog niet allemaal besproken. Sommige die hebben we al min of meer besproken trouwens. Maar uh, welke muziek heb je voor ons meegenomen? Um, ik heb um, um, een stukje uit de Messiah meegenomen. Uh, we hebben het over, uh, over duurzaamheid. En... Um, uh, ja, we hebben het over, uh, met de Massaya ook over een stukje hele duurzame muziek. Het heeft de, de eeuwen doorstaan, zou ja. ik maar nou zeggen. Is, uh, is nog steeds actueel, is nog, wordt ja. nog steeds beluisterd. Zeker ook in deze tijd. En uh, uh, om er ook iets persoonlijks aan toe te voegen. Ik, uh, ik denk ook zelf dat als je het hebt over, over duurzaamheid... dat je dan ook uh, inhoudelijk bij, bij zo'n Massaya uh, het hebt over duurzaamheid. Hoe bedoel je dat? In de zin van, van zingeving, in de zin van, uh, van levensverschap, van geloof, ja. ja. Dus het verhaal leeft voor jou ook nog. Ja, zeker. Bijbel, zeker. Ja. ja. De base. De zei: "Van wie uitgevoerd eigenlijk?" Doe uh, we zo, doen we doe zo. Uh, ja. uit de Matthäus Passion was dit uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven en de Amsterdam Baroque Orchestra van Ton Koopman. En Ton Koopman had de algemene hele leiding over de opname van deze cd. Uh, deze muziek is meegenomen door Peter Lobbesho. Die is projectdirecteur bij Arcadis en uh, als zodanig verantwoordelijk... voor het ontwerp en de bouw van het Floriadeterrein. Dat begint over precies een jaar. Het is nu 5 april sinds een half uur ongeveer. Sinds precies een half uur zelfs. Ja. En, uh, <laughs> uh, dus uh, over uh, exact een jaar gaat de Floriade in Venlo van start. Voor het eerst dat het buiten de Randstad wordt gehouden. Nou, ze zijn er hartstikke druk al. De, de toren, de Innova-toren, de eyecatcher van dat terrein... is al behoorlijk ver op, dreef. op Zeg je dat goed? Ja, in ieder geval. Daar zijn ze ja. al een aardig eentje mee. Uh, en zo geldt dat voor het hele terrein eigenlijk. Want ik zag ook wat foto's daar. Het is al heel kleurrijk, hè. Er zijn al heel veel... Ja. planten en bomen neergezet. Het ziet er al mooi uit. Ja? ja, absoluut. Ja, we hebben heel veel wel, uh, geplant aan, aan bomen en, uh, en vaste, vaste planten uiteraard. Ja. En er wordt gebouwd volgens, dat zei ik net al, dat cradle-to-cradle-principe. En dat wordt dan uh, eigenlijk weer ondergebracht in de venlo principles Zoals dat mooi heet, de mm. Venlo-principes. Uh, uh, als we die even doorlopen, uh, we benutten de omgeving zoveel mogelijk. Daar hebben we ja. het eigenlijk net <coughs> over gehad. Hè? Dat, dat je kijkt naar hoe het was en hoe het is. En dat je dat zoveel mogelijk in stand houdt. Ja. Ja, inderdaad. Ja, en dat, dat is ook nog wel wat breder. Uh, er zijn best wat aardige voorbeelden van te noemen. Het uh, betekent bijvoorbeeld ook dat, uh, dat je bij de, bij de keuze van het plantenassortiment... ook zoveel mogelijk de, de inheemse soorten kiest. Um, om, um, maar dat betekent ook dat je bijvoorbeeld bij, bij de afwerking van de oevers... langs de, langs de vijver... Dat we, dan, uh, dat we geen stenen uit Scandinavië halen. Geen graniet uit Scandinavië, maar dat we keien uit de Maas toepassen. Ja. Uh, om, uh, om inderdaad de, de kwaliteiten van de directe omgeving in te zetten... bij de, bij de bouw van zo'n park. De volgende is, staan allemaal in het Engels, our waste equals food. Dus bij de ja. richting van het park maken we zoveel mogelijk gebruik... van duurzame materialen. Ja. Nou, Daar ja. hebben we het ook al zo'n beetje over gehad. Hè? Alles moet hergebruikt kunnen worden, of in ieder geval zoveel mogelijk. Ja. Hoe, hoeveel procent is nou niet, absoluut niet her te gebruiken? Daar kun je ook geen alternatief voor verzinnen. Bij ja, dat is heel moeilijk om dat zo in een, in een percentage uit te drukken. Uh, ik heb daar straks ook al even, even gezegd: uh, er, er zijn op dit moment uh, oplossingen in, in ontwikkeling. Die Floriade die wil vooral een demonstratie zijn van hoe ziet nou die duurzame toekomst eruit volgens die Venlo-principes, volgens ja. die Cradle to Cradle-filosofie. Dat betekent dat, dat, er, dat er nog heel veel ontwikkeling gedaan zal moeten worden. Maar het belangrijkste is dat die ontwikkeling nu op gang gekomen is. Ja, en dat je daar ook en, anderen mee, mee, mee inspireert. Precies, precies. Dat je ziet dat die, dat die kring, die steen in de vijver is gegooid en die kringen die worden, die worden be, uh, wijder. En het besef uh, is, is goed doorgedrongen en, en is steeds verder doorgedrongen dat we allemaal in die hele keten die kringlopen moeten gaan sluiten. De volgende Het zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6 principes. Sun is our income. We zien de zon als oorsprong van alle energiebronnen. En ja. Ja, er wordt dus heel veel met zonne-energie gewerkt. Ja, ja precies. Um, ja, de zon wordt beschouwd als een, als een onuitputtelijke bron van energie. Is inderdaad ook natuurlijk de uiteindelijke bron van, van alle energie op, op aarde. Um, en als je, als je erin slaagt om die zonne-energie op een. Op een efficiënte manier, ook een kostenefficiënte manier te ontsluiten. Ja, dan, dan heb je natuurlijk al heel veel problemen opgelost. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk bij de Floriade? Want kunnen jullie uh, met de eigen uh, zonne-energie dat hele terrein uh, aan de gang houden? Um, op dit moment uh, nog niet. Uh, dan moeten we kijken naar een, een grotere schaal. Het is zo dat er, um, dat er in de regio Venlo een gebiedsontwikkeling op gang is gekomen... Uh, zeg maar uh, rondom de Floriade. De regio Venlo is een, is een greenport. En daar vindt nu een hele grootschalige uh, gebiedsontwikkeling plaats. En de, de energievoorziening, die wordt op die grote schaal... Uh, volgens die uh, duurzaamheidsprincipes ingericht. Daar is de Floriade een onderdeel van. Ja. De Floriade is, is op zich zelf zeg maar, te klein qua schaal... om, uh, om helemaal uh, zelfvoorzienend te zijn qua energie. Maar op die grotere schaal lukt maar het wel? Maar op die grotere schaal... Lukt dat wel? Want dan kun je, dan kun je uh, een, een saldering gaan maken en uitwisseling gaan creëren tussen, uh, tussen energieleveranciers en energieverbruikers. Ja. Ik noemde daar straks al even het voorbeeld van die tomatenkas in Venlo, die dan restwarmte levert aan die zorginstelling. Nou, dat is een, dat is een, een voorbeeld van hoe uh, een bedrijf die warmte over heeft, dat kan leveren aan een instelling die warmte nodig heeft. Ja. En als je, als je dat gebied uh, maar groot genoeg maakt en je Voeg daar ook andere bronnen van energie aan toe, bijvoorbeeld windmolens of biovergisting, maar ook zonne-energie. Zonne dan, dan kun je inderdaad binnen zo'n gebied dat, dat salderen. Dan kan je het zonder olie, gas, kolen en ja. kernenergie redden? Ja. ja. Our uh, air, soil and water are healthy. Ja. We willen de uitstoot, de uitstoot van emissies uh, reduceren. Ja, schone bodem, schone lucht, schoon water. Uh, dat, is, uh, dat is natuurlijk heel belangrijk voor, uh, voor, ons, voor onze leefomgeving. Onze directe leefomgeving. Um, ja, en daar hebben we ook uh, allerlei voorbeelden van. Ik, ik noem uh, de toepassing van, uh, van schimmel bijvoorbeeld. De, is, de, de Mycorrhizaschimmel. Dat is, een, uh, dat is een, een schimmel die van nature voorkomt in de bodem. Yeah. Maar die wij in een preparaat, in geconcentreerde vorm... toevoegen aan de wortels van bomen als we die planten. Ja. Yeah. Dat heeft als voordeel dat uh, als gevolg van die schimmel die uh, wortels van die boom of die plant heel snel gaan aanslaan. Ja. En dat heeft weer als gevolg dat je na de hand niet of nauwelijks meer hoeft bij te mesten. Dat betekent dus ook dat je dat je kunstmest bijvoorbeeld niet meer hoeft toe, uh, toe te passen. Dus dat je allerlei bodemvreemde en synthetische stoffen niet meer in de bodem brengt. Door zo'n schimmel? Door zo'n schimmel, als, als indirect gevolg. Ja. Ja. We design enjoyment for all generations. Waarom staat het eigenlijk allemaal in het Engels? Ik weet, ja. Ik weet zeker dat we daar boze brieven over, of mailtjes over krijgen. Het Floriadepark is er voor bedrijven en burgers, voor alle leeftijden, tijdens en na afloop van de Wereld ja. Tuinbouw Expo. Ja, ja. Ja, het is ja dat is uh, de, de principes hier betrokken op de, op de Floriade. Uh, uiteraard. Uh, je kan het ook wat algemener stellen. En dat is dat je uh, dat je uh, ook ontwerpt, dat je ook bouwt voor, voor, de, voor de mensen van nu... maar ook voor de komende generaties. Dus dat je ook dit blijft staan. toekomstgericht... Ja, dit blijft sowieso staan. Uh, dat is ook, uh, denk ik, uh, een, een heel sterk punt van deze floriade... dat de locatie uh, is niet maar een park... waarvan we straks wel zullen zien wat we ermee doen. Nee, het is net andersom. Het is een uh, bedrijvenpark uh, met de naam Venlo Green Park... En je zou kunnen zeggen, de eerste gebruiker van dat park is de Floriade. En daarmee heb je natuurlijk een heel sterk concept... een heel sterk uh, duurzaam vertrekpunt gecreëerd. Ja. Dus dat je alles wat je nu bouwt... dat je dat doet in eerste instantie voor de Floriade van 2012... maar in tweede instantie voor de bestemming als, uh, als Groen Bedrijvenpark. En is dat hele park al verhuurd? Uh, dat, uh, dat is nog niet helemaal verhuurd, maar dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat gaat nu komen. Gaat en, die, en die Floriade is natuurlijk ook met name bedoeld om de aandacht ook uh, op die plek te vestigen. Ja. De laatste, die doe ik gelijk maar even in het Nederlands... want dat is in het Engels net zo lang verhaal. De Floriade Venlo-principes... Uh, die vormen een leidraad voor de organisatie en haar partners... om elk aspect van de Wereldtuinbouw Expo... zo bewust en duurzaam mogelijk te ontwikkelen. Dat is eigenlijk een soort overal een soort samenvatting van het geheel. Ja. Nou ja, daar hebben we eigenlijk wel uh, genoeg over gezegd. Ik wil, ik wil eigenlijk naar jezelf even... want um, hoe lang keer je dat, dat principe al... Cradle to Cradle. Was je er meteen door gegrepen ook? Cradle to Cradle, ja, dat is, uh, dat is ontstaan in 2007. Uh, als ik het, ja, 2007. Toen is het geïntroduceerd in, uh, in de regio Venlo. Maar, maar dus de eerste plannen waren al gemaakt... voordat dat, uber, dat systeem helemaal uh, bestond? Ja, de, de, de, eerste, de eerste plannen van de locatie... die waren er voor de introductie van het Cradle to Cradle-principe. Ja. Dus dat was best, dus is ook best nog even lastig geweest. Het is dus ook best een hele zoektocht geweest... om. Om daar op een zinvolle manier mee om te gaan. Want toen dachten ze: hé, dat gaan we ook doen. Nou, het was, uh, het was vooral ook een, een, een, een beleid vanuit de regio Venlo. Dus dat, de regio Venlo, dat zijn vijf regio-gemeenten, met de gemeente ja. Venlo als, uh, als penvoerder daarvan. Um, en um, uh, dat is dus vooral ook een, een, een ambitie van de regio. Maar die hadden die... ze al voordat dat, uh, systeem, dat principe bestond. Ze wilden al duurzaam bouwen voor dat... Ja, ja het is sowieso de bedoeling dat, dat, dat het bedrijventerrein... een, een duurzaam bedrijventerrein uh, moest worden. En uh, daar zijn op een gegeven moment de Venlo-principes... Uh, zijn zeg maar omarmd om dat nou te gebruiken als leidraad... bij, de, bij het ontwerpen en bouwen van het park. Ja. En, en toen jij dat zelf hoorde, dacht je toen van... oh, wauw, dat is mooi. Nou, niet, niet meteen. <laughs> niet meteen. Uh, dat, eerst is er dan toch een, een, een soort wantrouwen... Want dan denk je, ja, wat, wat gaat dat brengen? Dat uh, is lastig. Misschien en wel, gedoe, ja. en, en, en gedoe. En iedereen wil erover meepraten. Um, maar dan ga je daarin verdiepen. Uh, dan lees je dat boek van McDonough en, en Braungard. En dan ga je inderdaad toch realiseren: ja, we kunnen eigenlijk zo niet, niet verder gaan. We kunnen niet maar doorgaan met het uitputten van, van, de, van de planeet, de grondstoffen daaruit onttrekken, die uh, tot, tot producten verwerken met een relatief korte levensduur en het dan op een afvalberg gooien. Dat is, dat is natuurlijk een, een eindig proces. Um, en als je, als je goed gaat realiseren wat je nou eigenlijk aan het doen bent... ook, ik ben zelf ingenieur in Delft opgeleid... dat je eigenlijk uh, bent opgeleid uh, om producten te maken, ontwerpen te maken... die, die, die lineair zijn. Hè? Dus met een, met een begin en een einde en aan het einde is het afval. Ja. Um, dat, dat je denkt, ja, dat moet dus ook anders kunnen. Als je inderdaad, uh, in plaats van die lineaire keten... als je daar een, een, een, een, een kringloop van kan maken... Dan, ja, dan, dan zet je natuurlijk stappen in de goede richting naar een goede toekomst. Dus dat was echt een soort bekering dit. Nou, zo zou ik ja. het niet willen, niet willen noemen. Beetje. Het is bewust, toch een bewustwording wel, ja. ja. ja. ja. En, en, en hoe snel ging dat? Ja, dat, dat, dat, gaat dan in de, dat, dat gaat dan in de loop van de tijd. Dus dat aanvankelijk, zeg maar, uh, skepsis, uh, die, die, die in de loop van de tijd. Misschien is dat een proces van een jaar waarin je, waarin je denkt: van ja, we moeten, we moeten het inderdaad zo gaan doen. En, en hoe fanatiek ben je nu dan daarin? Nou, ik weet niet of ik daar fanatiek in, in ben. Um, maar ik, ik denk dat het, dat het gewoon een nuttig, dat het, dat het een nuttig principe is. Het is, ook een beetje, het is natuurlijk ook een beetje terug, terug naar de basis, in, in zekere zin. Um, als je nou bijvoorbeeld uh, de, uh, kijkt. Dat er vroeger bij boerderijen werden bijvoorbeeld notenbomen geplant om, om muggen weg te houden. Ja, nou, er werden leidlinders geplaatst als, zon, als zonwering. Nou, dat hebben we allemaal natuurlijk afgeschaft en we zijn dat allemaal zelf gaan doen. Het zijn met pesticiden of het zijn met, met technische middelen. Maar het is cradle to cradle, is in die zin ook gewoon weer een beetje, een beetje terug naar, ja, naar, naar de basis. Ja. Uh, ik, ik, maar, en toe, maar toen zei je, het is nuttig. Het is een nuttig principe. Maar is ja. het niet meer dan nuttig? Onmisbaar misschien? Of, uh... Nou, uh, ik, ik denk dat het, dat het uh, uh, een, een hele belangrijke stap is... die we nu met elkaar zetten uh, in dat duurzaamheidsdenken. Uh, en, en of het dan nu per se cradle-to-cradle cradle heet... Of, of een andere naam heeft, is misschien nog niet eens zo heel belangrijk. Maar dat maar proberen... Uh, het radicaliseren van kringlopen, dat is, dat is waar, het, waar het eigenlijk om gaat. Ja. Maar het klinkt nog niet zo radicaal als je dit zo zegt. Uh, hoezo niet? Nou, Het klinkt nog vrij gematigd en rustig. En er zit nog niet heel veel noodzaak in. Nee. nee. Nou, misschien hebben we nog te veel aardolie... of uh, misschien, uh, misschien voelen, we, voelen we het nog niet, niet voldoende in onze portemonnee. Ja. Geldt dat voor jezelf? Nou, ik denk dat dat in het algemeen, in het algemeen geldt. Ja. Maar dat geldt voor mijzelf natuurlijk ook. Toch even checken hoe boos nou wordt van het berichtje... dat uh, vandaag naar buiten kwam. Dat, er zijn mensen van Milieudefensie die zijn gaan protesteren bij de Dam. hebben daar spandoeken opgehangen. En dat heeft ermee te maken dat uh, in de restauratie van uh, het paleis op de Dam... Uh, niet duurzaam hout wordt gebruikt. En het schijnt dat de overheid dat in veel meer gebouwen heeft gebruikt. Dat het niet duurzame hout... ministeries, het Rijksmuseum, het nieuw kantoor van de belastingdienst in Groningen... Uh, dus de overheid gebruikt niet duurzame producten... bij het restaureren van gebouwen. Wat, wat vind je daarvan? Ja. Ja, ik weet natuurlijk niet of dat waar is, maar als dat zo is... dan is dat niet handig. Uh, je, kunt, uh, je kunt hout met keurmerk kopen, met FSC-keurmerk... Uh, uh, wat je garandeert dat het hout duurzaam geproduceerd is. Dat betekent als de bomen ge uh, gerooid worden... dat er ook voldoende uh, terugplant is van die bomen... Ja. Zodat, je, zodat je evenveel bomen uiteindelijk in stand houdt. Ja. Misschien wel aardig om te vertellen. En de overheid moet daar natuurlijk ook het goede voorbeeld in. Ja, absoluut. absoluut. Ja. En het was aardig om te vertellen. Nou, voor zover wij bomen hebben weggehaald op de Floriade, ten behoeve bijvoorbeeld van, van paden door het bos, hebben we dat hout op locatie hergebruikt? In de gebouwen. Om, nou, in, in bijvoorbeeld zit, meubilair maar ook in, in straatmeubilair. Ja. Ik moet even wat zeggen, want dit gesprek is alweer bijna afgelopen, Peter. En dan uh, komt Radio Bergeijk en dan na een is Luna er weer. En dan wil ik met luisteraars uh, doorpraten uh, over... Ja, een afgeleide zou je kunnen zeggen van een van die Venlo-principes. En dat is dat de eigen omgeving uh, bij het ontwikkelen van het Floriade-terrein zo uh, goed mogelijk benut wordt. Het was het eerste principe. Een herwaardering dus van de eigen regio zou je kunnen zeggen en dat uh, zie je in deze tijd van globalisering veel vaker. Denk alleen maar aan de opkomst van streekproducten in restaurants. Mijn vraag aan luisteraars is nu, hoe waardeert u uw eigen omgeving? Heeft u er meer oog voor gekregen de laatste jaren voor die eigen omgeving? Uh, is er veel aan veranderd aan die omgeving? Misschien ook wel aan het milieu? Zijn er minder bomen of uh, zijn er vogeltjes verdwenen? Nou, is er iets veranderd aan uw eigen omgeving en maakt u zich daar zorgen over? Dus allerlei verhalen over die eigen omgeving, het belang daarvan en de liefde voor uw eigen omgeving. U kunt als bellen. 0801121 1121 U kunt mailen naar casaluna.ncrv.nl. En u kunt uh, ook twitteren naar hashtag Casaluna. Ook nog even onze site casaluna.ncrv.nl. Peter Lobbezo, zeer bedankt. Graag gedaan. Uh, heel veel succes met uh, de en met Arcadis natuurlijk. En uh, nou, we gaan allemaal kijken over een jaar bij de ja, Floriade. Zeker. Tot uh, over uh, een ruime kwartier.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 Sorry, Bas. Nee, ik versta je niet door dat ik een broodje zit te kauwen. En als je een koptelefoon op hebt, dan hoor je dat gemaal je van je kaken. Toen jij de schelpen heel hard. Dan... Ja. Oh, telefoon. Ja. Nou, ja, vraag hem maar door. Hallo, Toon Stornbergs hier. Hallo, Toon. Spreek met Albertine. Hé, hey, Albertine. Rustig mee? Ja, niet zo goed. Ik. Uh... Ik moet je wat zeggen. Wat dan? Ik krijg het niet voor mekaar, Toon. Wat krijg je niet voor mekaar? Ik kan Radio Bergen eigenlijk niet combineren met mijn leven op hoe dat, nu, hoe dat nu gaat. nu. Je weet wel wat ik bedoel, toch? De overgang. De overgang. Het gaat niet. Ik zou het zo ontzettend graag willen. Het was... Maar, maar... Albertine, luister, luister, luister, luister, luister. luister. Ja. Even rustig, even rustig. Even, even, even rustig. Jij zit in de overgang, dus ja. je, je zweet veel, ja. je hebt paarse aanvallen. Of maar je hebt toch ook af en toe een goede dag ertussen? Ja, maar die zijn, zo, die zijn er zo weinig. En, en, en, als ik een goeie, en als ik een goede dag heb, weet ik ook nooit hoe lang als dat die duurt. Dus Toon, ik kan, ik, kan ik, kan, ik kan het gewoon niet. Maar... Alleen in mijn kop kan ik het dan niet. Laat staan in mijn... Nou ja, voor de rest, weet je wel, het, als laat ging het toch ook zo mis... met die hele bloederige zooi. En ik vind het ja, maar... heel erg bevelend. Albertine, Albertine, Albertine, Albertine, Albertine, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig. Rustig. Hoort dit ook bij die overgang? Dat ik dat... weet het niet, ik... ik weet het zelf ook niet. Het schijnt allemaal voor wel en er zijn ook geen pillen voor, want het is de natuur. Ja. Maar, maar Ton, ik had het zo graag gedaan. Ik krijg het niet voor elkaar. Toon, ik vond het zo leuk met jou gewoon in de studio te werken. Ik vond het ook, ik vond het ook hè. Doe nou even, ja. kom even tot rust. Kijk, natuurlijk is het altijd even, even slikken als je je uiterste houdbaarheidsdatum geplaatst bent. Ja. Maar als, als, als, je nou, als we nou afspreken dat je telefonisch misschien nog wat doet. Ja, dat zou ik wel kunnen proberen, Tom, Maar dan maak ik me, denk ik, daar zo vreselijk zenuwachtig over... of het dat dan gaat lukken. Of dat ik op zo'n moment ook weer ja, ga vloeien aan alle kanten. Of emotioneel opeens heel erg onbetrokken ben. Terwijl ik juist heel erg betrokken ben, jong. Ik vlieg alle kanten op, je wil het niet weten. Heb je iemand aan de telefoon? Ja, Albertine. Wat, nou, zegt, ze, wat zegt ze allemaal tegen je? Uh, ze zegt dat, ze, dat de overgang dermate zwaar is dat ze niet wat meer... Wat zeg je? Ik zeg tegen Per, peer. Peer is net binnengekomen. Oh, je zit er ook. Ja. Ik zeg net tegen Peer dat jij zegt dat je helemaal hysterisch wordt van die overgang. Nou, en dat je daardoor geen... Uh, hysterisch toch ik echt niet zeggen, maar dat het hakt me gewoon zo vreselijk is. is het hey, ja, dat is zo verschrikkelijk. Zetje zitten zwaaien, moet beginnen. Albertine, ik bel je straks, want we moeten met de uitzending je je beginnen. Kosteepen. Dat is goed, maar ik vind het zo doen, het lukt Eesm... me gewoon niet. Nou, we gaan beginnen. Goeiedag, dames en heren. Dit is Radio Bergheik. U hoort natuurlijk Peer van Eersel en mijn... Oh ja, maar ik, goeiedag. Ja, ja. Ik heb uh, nieuwe schoenen, instappers. En ik dacht, ja, dat is makkelijk, instappers, hoef je niet uh, te schrikken. Dan kan je iets langer blijven liggen op je bed, dan kan je iets laten naar je werk. Gaan we uh, niet uitdoen nou. Voordat je het weet. Ja, dan ik moet even ze even uit, je... want ik heb stukken, blaren en mijn extra ogen. Ach. Oh, oh, luisteraars, uh, even een, een vervelend bericht. Um, zojuist heeft uh, onze medewerkster Albertine uh, gemeld dat ze helaas vanwege de uh, enorme effecten van de overgang niet meer uh, voor ons kan werken. Vind ik, vind ik zelf heel persoonlijk heel erg jammer. Ik wist niet dat zelfs vrouwen die eigenlijk niks meer waard zijn... toch zo aardig konden zijn. Waar beginnen we mee? Met een gemeentebericht. Gemeenteberichten. Uh, gemeenteberichten. Gemeente vraagt iedere berg eikenaar om de achterstand voor 1 juli in te lopen. Dat zal eens tijd worden, inderdaad. Dus dat is echt een, een verzoek van de gemeente. Aan allebei kijken naar de achterstand voor 1 juli inlopen. Dat is echt een vrij hard harde staan er, ijs. Staan er sancties op als je de achterstand niet hebt ingelopen voor 1 juli? Nou, dan gaat het volgend jaar merken, zegt de, zegt de gemeente aan. Dan zijn de rapen gaar. Dan zijn de gaar. De boot aan. Ja, want we moet ergens een grens trekken. Natuurlijk. Hey hey three, we Goedemiddag, dames en heren. Ja, hoort het natuurlijk... Oh, Toon trekt even een uh, zijn, ja, het warm. trui uit. Het is heel warm. Ik weet niet wat het is. Ja. Ach, dat is de dan in je... Hemd. In je interlokje. Ja. Goed. Um, nou, Toon zit er ook bij. Het is uh, inderdaad een beetje warm. En bij ons is aangeschoven een gast. Uh, en dat is Rian Peters. Ja, goedemiddag. Goeiedag, Rian. Jij hebt een initiatief in gang gezet, een, een, een, een, een soort project voor de jeugd. Ja, voor de oh, jeugd. Ja, ik heb, uh, ik heb oh, inderdaad. Hoe heeft een, een interlopje oh. uit bij toon? Uh, ja, meneer heeft het warm. Dus ik, ik maak daar helemaal geen probleem van hoor. Echt totaal niet. Nou, ik geef namelijk kanjertrainingen. Ach. Kanjertrainingen voor de kinderen van Bergijk. Oh. Ja, dat is een nieuw initiatief en dat behelst eigenlijk het volgende. Kinderen die worden gepest, faalangst hebben, geen vriendjes hebben... altijd de baas willen spelen, vaak ruzie hebben. Kortom, gewone kinderen die moeilijkheden hebben in de sociale omgang. Dat zijn gewoon Bergheikse kinderen. Dat zijn gewoon eigenlijk de Bergheikse kinderen. Maar wij willen nou eigenlijk de kanjertrainingen geven aan die kinderen... om eens uit dat harnas te treden en om eens een keer tot elkaar te komen... op leuke manier, speelse manier ook. Ach, nou en legt dus uit. Dan, dan komt u daar op zo'n school... Ja, dat is, dat is grappig dat hij daar nou zo over begint... want ik heb materiaal meegenomen Ach, Oh, Oh, ja. dat is kordaat. Eens dus eventjes kijken. Ik heb hier... Heb, nou, kijk, vier petten. Oh. Vier petten heb ik Ach. hier. Een zwarte, een rode, een gele en een witte. Ja, dat zien wij ook. En die kinderen, die kunnen die petten dus opzetten. Ja. En die, die kinderen, die, die, die petten... die staan voor ons sociale gemoedstoestand. De gele pet. Dat is voor iemand die we het konijn noemen... De angsthaas eigenlijk, hè. De angst, de, de maar waarom zegt hij dan konijn? Ja, daar is hij. Ja, maar dus, waarom is hij dan niet, ha niet haas? Ja, ja, de haas eh, associeer ik dan weer met hele andere dingen. waarmee? Ja, denk met, met kerst. Oh ja. Dus vandaar konijn. En dan hebben we een roodje is voor de aap. Waarom? Wie is een aap? Nou, de aap is het kind wat eigenlijk overal een grap van moet maken. Dan hebben we de zwarte pet, die staat voor de pestvogel. Degene die altijd de andere onderuit moet halen met van al nog wat. En dan hebben we nog een witte pet. En de witte pet, ja, dat vergeet ik toch. Oh, dat is de kanjerpet. Dat is degene die dus, dus die dus geeft en neemt die dus precies die tussenwegen. Dus da, dat, is eigenlijk, uh, dat zijn de petten die ik dan heb. En daar kunnen kinderen uh, interactief met elkaar mee communiceren. Om zo uit de harnas te treden waar ze eigenlijk al jarenlang in vastzitten. Nee, maar dat wacht is... even. Dan heb je dus een konijn, een aap, een pestvogel en een kanje. Ja. Die kan je herkennen aan de kleur pet. Ja. En wat gaan ze dan doen? Die gaan ze opzetten. Dan zetten we ze op het speelplaats. En dan gaan ze dus met elkaar in die rol. En kunnen ze dus van elkaar leren hoe of wat ze moeten doen. En om, om tot elkaar te komen. Vriendschap. De een kan tegen de ander zeggen. Maak toch niet altijd een grap overal van. Tegen de aap. En dan zegt de aap... Uh, de aap is de gele pet. Nee, dat is de rode pet. Nee, want hij heeft een grapje gemaakt. Hij heeft een gele pet opgezet. Nee, de rode... De ro je nee, hebt voor de, de grap een gele pet opgezet. Hij dacht, je ben een aap. Ik maak een grap. Ik doe de gele pet op. doe ik net of ik een konijn ben. En dan? Nee, maar zo, zo zit het tussen niet in elkaar. Nee, je hebt een aap, een konijn, een pestvogel en een kanje. Ja, die kinderen kunnen die petten wisselen. En de pet die je op hebt, dat is de personage... om even in, in, in professionele taal te spreken, die je op dat moment bent... Dan kun je dus. Uh, uh, je kunt in jezelf de grapjas naar boven halen. Je kan in jezelf de angsthaas naar boven halen. Wat dat op dat moment het best voor het kind in kwestie is. Ja, maar nou is er, het is nog allemaal in de experimentele fase. Want dus er zijn vier oh. kinderen zwaar gewond geraakt bij uw yes, trainingen. Je, ja, ja, dat is heel spetig. Ja, dat is waar. Mag ik even die emmer met schoonmaakwater? Ja? Even mijn kop afkoelen. Ja, dat is gebruikt, schoonmaakwater. Ja, ja, nou dat geef niet. Hier, af. Oh. Er zit oude peuken in. Nou, ja, ja even, sorry, even mijn hoofd erin. Ik heb het echt stinkend Doe maar even. waar um, nou, waren we gebleven? Nou, er zijn vier zwaar gewonde kinderen gevallen. Waarvan twee met zwaar hersenletsel. Ja, dat, dat ja. Er ja... werd namelijk gevocht om die zwarte pet. Ja, precies, want dat is natuurlijk de wens. We toch, we, toch iedereen, iedereen wil een, een pestvogel ja, zijn. precies, daar zijn we nu ook achter gekomen, ja. Dus het hele project mislukt? Ja, het Je mag... is een groot woord. De gemeente hè? heeft u het verboden is... om nog ergens te verschijnen. Ja, dat, dat is waar. Ja. Maar ik, eh, ik heb er, zoals ik zelf, niet met de pet nagegooid. Ik vind het te wijten aan uh, een hele hoop andere uh, factoren. En het belangrijkste factor is natuurlijk dat u er niet goed over nagedacht heeft. Ik ben wat blijven steken in een premature fase. Maar ik ben iemand die altijd uitgaat van de ontwikkeling. En het had gewoon nog een paar maanden extra moeten duren. En ja, daar vallen bij ieder project slachtoffers. Even dus, nog met mijn hoofd in Ja, gaat u maar even. <lacht> uh, <lacht> ja, <lacht> ik, ik kan er niet veel aan oh. zeggen. Oh, dat zit allemaal gemaakt. Nee, die haar nou malen. dat blijkt wel. Ik zou zeggen, heel erg hartelijk bedankt. Nou, uh, heel erg graag gedaan. Wilt u ook even met uw hoofd innemen? <lacht> nou. Ja, nou, dat ja, vind ik nee. wel een goed idee. Nou, nee. Jawel, nee, doe ik Nee. Ja, maar even. Jawel. Nee. Jawel, doe je. Eh, hier. Ah. Eh. Nee. Nee. Nou moet u even al die, die slierten uit uw haar halen, want eh, dat is oh. geen gezicht. Oké, okay. goed. Eh, heel erg hartelijk bedankt, Rian Peters, voor het uitleggen van je mislukte initiatief... en je slechte project... En uh, ik zou zeggen voor de kinderen die in het ziekenhuis misschien luisteren, hier naar hun juf, Rian Peters, die iets uitgeprobeerd heeft met ze. Heel veel sterkte met je hersenletsel. En ik zou zeggen: uh, heb muziek. Hebben we pestvogel, aap, konijn en kan je muziek? La <tieding> la la la la la la. La la la la. Je? Waarom, waarom liggen er geen ijsklontjes meer in de koelkast? Nee, niet voor de kopstoten, nee, omdat ik het zo heet heb. Zorg dat er ijs is voortaan. Grote klonten voor mijn part. Oh, ja, sorry. Uh, dames en heren, excuus. Uh, ik heb nog steeds last van uh, overtollige hitte over het hele lichaam. Uh, ik hoop dat het snel overgaat. Uh, dit was de uitzending voor vandaag. En. Uh... Kun jij alsjeblieft ja, ik was... ben nog steeds aan het nadenken wat ik nou vroeger was. Was ik nou een pestvogel? Was ik nou een aap in de klas? Was ik nou konijn of was ik kanjer? Ik was waarschijnlijk geen kanjer. Nee, dat denk ik ook niet. Ik, ik was waarschijnlijk een pestvogel. Nou, ik had het in ieder geval. Maar stuk... ik had geen rood petje op. Nee, ik had het in ieder geval een stuk minder warm. Ehm. Um... Dus, dames en heren, zoek u zelf thuis even uit wat u misschien, bent. Misschien, misschien, Wat? <lacht> wat? is je aard? Je schiet me opeens iets te binnen. <lacht> misschien ben jij ook... <lacht> wat nou weer? Ja, misschien ben jij ook in de... In de... <lacht> je, je kop is helemaal rood, man. <lacht> Dan ben jij de eerste bergrijkse man die je middelbare leeftijd in... <lacht> Godverdomme, dat zal toch niet waar wezen? Toe zo... Sporenberg, je bent in de in de in de oven! Godverdomme! Je bent in de in de in de in oh, Ik weet het weer, ja, ik was een pestvogel.